Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In het zuiden van Duitsland loopt de spanning op. Tienduizenden mensen moesten daar deze ochtend hun huis uit... omdat het al dagen noodweer is. Twee dammen zijn gebroken en daardoor zijn er flinke overstromingen ontstaan. Inmiddels is de noodtoestand in het gebied uitgeroepen. Dat zegt correspondent Gimbalduk. Ja, De meeste aandacht gaat vandaag uit naar de Donau. De grote rivier waar al die kleine zijriviertjes... die de afgelopen dagen vol zijn gelopen met water op uitkomen... Daar wordt vanavond de hoogste waterpiek verwacht. En met name rond de stad Regensburg kan dat tot problemen leiden. En daar is nu de zogeheten catastrofe uh, toestand uitgeroepen. Uiteindelijk zal een deel van het water ook via de Rijn naar Nederland stromen. Maar bij ons worden geen grote problemen verwacht. Mensen met een verslaving komen in steeds slechtere toestand binnen in verslavingsklinieken. Door drukte bij huisartsen kunnen ze vaak maar moeilijk eerder aan hulp komen, zegt deze verslavingsarts. Dit is sowieso een groep mensen met een verslaving die moeilijk om hulp vragen. Er zit een groot stigma op. Um, en als dan het dan ook nog zo moeilijk is om in zorg te komen, um, ja, dan, dan wordt het uh, nog steeds lastiger om tijdig aan de bel te, te trekken. Sommigen komen hierdoor in een coma terecht of zijn zo erg vermagerd dat ze langere tijd aan een infuus moeten. En vanmiddag om 4 uur gaat het dak eraf in Breda. Nak mag na vijf jaar tijd vanaf volgend seizoen weer meedoen aan de eredivisie. En de club wordt vanmiddag gehuldigd. Supporters waren gisteravond door het dolle. We hebben een goed geplast bij het juichen. Ja. Serieus, echt, ik heb mijn broek geblazen. Ik ben vanaf klein ze opgevoed met nak niks anders dan nak. Dit is gewoon, ja, dit betekent alles voor me, echt waar. Ik kan het niet geloven. Eindelijk, eindelijk. We zijn er, we zijn er. Eredivisie. Here we come. de club uit Breda verloor gisteren wel met 4-1 van Excelsior, maar dat was net genoeg na de 6-2 eerder afgelopen week. En het weer nog veel grijs en amper zon met af en toe wat motregen. Dat stelt alleen niet heel veel voor. Het wordt 16 tot 18 graden.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 Bye. We gaan onze tweede uur in van deze marathon uitzending vanuit Pluspunt in Zandvoort Noord. Zeven uur lang. Ger komt ook aangestormd. Hey, <laughs> Hij begroet even Maaike Kopen, die uh, tegenover ons zit ja, van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Leuk, van, Leuk dat je er bent. Van, van Zandvoort. De Partij van de Arbeid. Van Zandvoort, ja, ja. ja, ja. Nou, de... is het is niet alleen Partij van de Arbeid. Nou, dat begrepen vind... de mensen wel, denk ik hoor. Nou. Ger, denk je niet? Nee, nou ja, je weet het je niet. Je weet het niet, ik, nee, nee. Welkom. Ik neem aan ja, jij, jij kent Pluspunten natuurlijk heel goed, hè, vanuit je uh, ja. sociale achtergrond. Ja, ik ben hier vroeger bij betrokken geweest, eigenlijk vanaf het moment dat het hier als wijksteunpunt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 in Zandvoort natuurlijk. Ja. En ik vind dat het Noord enorm heeft versterkt. Ja. ja. Dat is echt. Uh, kijk, de, de Noord is natuurlijk in feite een, een, een boomwijk. Uh, Zo'n zo slaapboomwijk die overal in Nederland kan zijn. jaren zeventig mm -hmm. uh, gebouwd. Grote flats. En, uh, Grote flats ja. en mensen komen naar hun werk hier en uh, et cetera. En. Uh, nu heeft het echt een kloppend hart. Ja. Ja. Ja. Het kan nog meer. Hè? Ik bedoel, dat zie je ook aan het animo voor het biertfeest. Het kan echt nog meer worden. Ja. Het zou ook heel mooi zijn als dit plein nog even mooi Nou, ja, Het is ja, mooi dat er, dat er ja, dat nu eigenlijk een, een, een beslissing is genomen om er, om er geld in te investeren. Ja, dat, dat sowieso. Ja. En, en dat, in dat er ook integraal wordt aangepakt. Hè? Want er moet natuurlijk hm. altijd onderhoud gebeuren in mm -hmm. een, een buurt. En dat gaat in nooit ook prima ja. gebeuren. Maar het wordt nu echt grandioos aangepakt.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 Uh, en uh, komt er maar dat wordt voor de gemeenteraad geen probleem om er, daar er ja tegen te zeggen, geloof ik. Nee, maar dat soort investeringen uh, die, worden ook, die worden over de lange termijn 30, precies, 40 jaar. Precies, en er is een komende ja, dus je weet op, op een gegeven moment wat ja. er op je, op je afkomt. Ja. En er wordt wel eens met die planning geschoven, uh -huh. uh, maar in principe weet je, weet je wat daar uh, moet, uh, moet gebeuren. Yeah. en Dat zijn ook wel hele, dat zijn hele grote posten. En het sociale domein, zoals pluspunt mm -hmm. en dergelijke. Ja. Hoe zorgen we voor onze inwoners? Ja. Dat zijn ja. echt de grootste posten. Ja. Hoe lang, hoe lang bestaat het pluspunt eigenlijk hier al? Hoe, oh, je moet hoe lang me nooit is dat geleden? Iets, uh, ik weet precies wanneer ik geboren ja. ben. Ja, je of, was nog ja, heel ja, jong toen. Ja. Ja. Daar ben ik nooit zo goed in je Ik ben het vergeten. <laughs> Daar moet ik wel heel erg nadenken. Maar is dat is 15, 20 jaar geleden uh, of zo? Uh,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 ik, ik uh, maak over me altijd twee hard voor dat soort ja, weet uh, zaken. Ik, dat weet ik, maar over twee jaar zijn we een nieuwe verkiezingen. Jij ja. wil doorgaan voor de Partij van de dat kijk Niemand kan zo ver in de toekomst nee, kijken. Maar wij uit, zijn ja. nu inderdaad al bezig met de partij. En ook met GroenLinks om te ja. kijken. van Hoe gaan wij in de, over twee jaar de verkiezingen in? Ja. Ja, dat is iets wat, wat je eigenlijk al op tijd inzet. Allemaal. Ja, gaat die samenwerking met GroenLinks goed? Ja, dat gaat prima. Jullie ja. Ja. <laughs> zullen het vaak met elkaar eens. Dat valt me wel en, uh, op. We zijn het ook niet altijd met elkaar eens. Maar hoe breder je fractie zal zijn...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 Ja, moeilijk. Eigenlijk, als ja? Jullie, wat mij opvalt, als jullie ja. wat voorstellen, dan wordt het altijd weggevaagd, leek lijkt ja. het. Dit is dit is een echte, Dat lijkt me erg frustrerend. Dit als, is een echte coalitie, hè? Die stemmen van tevoren bijna alles af. Ja.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 om je geluid op tafel te krijgen. Ja, ja, ja, ja. En ik zal altijd mijn best doen om iedereen te bellen en om koffie met ze te uh -huh. drinken, et cetera. Maar sommige partijen kiezen ervoor om de rijen wat meer gesloten ja. te houden dan anderen. Heb je er echt een dagdak aan? Uh, de vorige periode zeker. Want uh, ik, ik, ik heb veel bestuurlijke ervaring, al zeg ik het zelf. Ik ben uh -huh. in het land veel bezig geweest voor de...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 Ik ook. Uh, 62 ben ik geboren, dus ik heb nooit eigenlijk zien bouwen. Wij speelden hier vroeger met mm -hmm. de modekom, bij hier. We hebben het groener zien worden, we ja. Ja. hebben het uitzien bereiden. Ik heb het ook roze, roze zien worden in de Moddercombe en zo. Ja, nee, ja, precies. precies. Ja, nou, dat zijn allemaal ja, ja, ervaringen ja, ja, ja. Die, je, die je meeneemt. Ja. Ja, ja. En tegelijkertijd, um, uh, dat zijn dingen waarop je teruggrijpt, maar je moet ook vooral naar de toekomst kijken. Ja, zeker. En dat vind ik wel heel nee, mooi. dat je daaraan mee kan werken. Ja. Ja. Ik wil er nog even mee terugnemen naar de afgelopen raadsvergadering ja. uh, op dinsdag. Dat Hoe dat kijk je, je daarop? Dat is bijzonder, hè? Dat was een hele bijzondere. Hoe kijk je daarop terug? Dat ik ongelooflijk blij ben dat de kroch doorgaat.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 maar toch uh, iets later. Gewoon die hele spreidingswet van tafel is. Maar die, je voorbereiding is dan toch niet weg. Ik bedoel, we hebben ook nog Oekraïners. Uh -huh. we, we, we, ja. we hebben nog andere mensen in nood. Kijk, de opvangcrisis is nu. Er zijn mensen in nood nu. <kwijls> dus wat je uh -huh. eigenlijk zegt is. Uh, ik. Uh,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 Dat een college gewoon zegt, ja wij zeggen eenzijdig uh, zeggen we de verbondenheid aan deze wet op. Hm, ja. Als je dat met de ene ja. wet doet, hoe doe je dat dan met de andere wet? Ja. Ik vind dat werkelijk geen pas geven. Uh -huh. Dus dat moet gewoon doorgaan. Ik begrijp het, ja. Maar ze okay. doen het niet. En wat voor uh, middel hebben wij dan? Nou, we zouden een motie van wantrouwen, maar we hebben daar geen meerderheid college, nee, voor. Toch? Dat zit niet op. Oh, ja. nee. nee. nee.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 Nou, dat vind, ik vind dat echt schandalig. Dus, nou, euh... het is heel duidelijk hoe je erover denkt, ah, ja. Maaike. <laughs> kan... Hartstikke bedankt. Nee, we gaan er een einde aan breien. We gaan er een muziekje draaien. Oh, ik kan hierover praten. Ik snap dat je zegt, we oh, gaan er een einde aan Dat kan altijd natuurlijk, maar uh, we maken er nu een einde aan. Uh, tenminste, aan uh, on ons gesprek. Nee, dat is, we gaan ook genieten van het buurtfeest. Hè? Want, mag, ik eventjes, mag ik nog twee talen en compliment ja, maken voor de organisatie hier? En ik zie dat het licht wordt, dus ik roep echt iedereen op. Kom, alsjeblieft. Ja, het ja. wordt helemaal leuk. leuk. Gaan al, was het, al was het alleen maar voor al die stalletjes die hier Absolute. staan. Al die ja, mensen die zeker. een leuke huis raad. Het is net Koningsdag, maar ja, dan in orde. Maar helemaal goed. Uh, we, hebben een, uh, hey, we hebben een nieuwe technicus. Hé, hey, we hebben een nieuwe technicus. Ja, we gaan uh, Maya, uh, uh, de muziek van Maya luisteren. Maya Kop. De oh Bee De Bee Altijd, Altijd goed. goed. Altijd goed.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 Hand up, get it all night. Give me mad love. Don't be too nice. Better man up. Now don't let me down, down. down, If I back up, can you handle? Get it all night. Give me mad love. Don't be too nice. Better man up. Now don't.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 Zijn dingetje niet in? Ik gok zo'n gehoorapparaat. Ik denk zo'n gehoorapparaat, ja. Ik zal wel ergens... Uh... Hans? Hans, ben je daar? Hallo, hallo. Nee, Hans wil nog even Ik loop wel even Ik, Hans, heb, uh, ik heb nog wel uh, een, een mededeling. Hans, ben je daar? Nee. Uh, er is uh, namelijk een vacature hier in het pluspunt. Die zijn uh, op zoek naar een gastvrouw hier Hij hoort niks, ik hoort niks. Ja. En uh, vanaf... Uh,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 Nee, Hans uh, komt nu binnenlopen, dames en heren. Dat is no namelijk best onhandig om hier met een, met een. Met een draadloze set binnen te komen lopen. Zonder zonder communicatie. Dat heeft geen nut. Nou ja, het is wat het is. Ja, uh, Hans, vertel eens je even. Ja, ik hoor je wel. Hoor je mij? Maar het is wel een soort... de radio. Ja, je bent op de radio, maar je bent een beetje, een beetje, een beetje uh, zeg maar, echo. Oh, ja, want ik hier bijstaan hier. Zal ik naar buiten lopen gewoon? En dan ik Maar dan moet je me wel. Hoor je mij? Hoor je mij? Nee, ja, maar nee, we gaan gewoon even rustig door. Ik loop naar buiten toe en dan blijf ik gewoon even praten. En als ik klaar ben, dan laat ik het weten. Ja, we gaan naar buiten toe, want het is droog. En we lopen even naar de... Brandweerwagen, die staat hier. En uh, ik denk dat een 6 7 brandweerlieden ook die uh, hier staan om, uh, ja, ik denk toch vrijwilligers uh, te ronselen. We gaan meteen uh... vragen. Het is een prachtige wagen die hier staat. Een ladderwagen begrijp ik. want zit een ladder op. We gaan even naar uh, iemand van de Brandweer. Um, goeiedag. Hoi, mag ik even. Had ik u nog gesproken, ja, hè? Nee, maar ja, deze meneer is heel goed, ja. heel goed op de ja. hoogte. Uh, ja, we zijn live op de radio, het Wim uh, Jullie staan hier uh, uh, met, een mooie, met een hele mooie bronzenwagen. Een speciale, speciale wagen? Die staan hier met twee uh, voordelen. We staan hier namens de vrijwillige post. Ja, en we staan hier voor uh, bronsveilig wonen. Oké, okay. okay. dus... we proberen de mensen veilig uh, um, om te laten gaan met hun eigen woning. Dat is ja. heel belangrijk natuurlijk.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 Nee. En uh, de bedoeling is dat jij in ieder geval binnen twee à drie minuten op de caserne kan ja, staan. Vanuit je boot. Ja, ja, ja, ja. Of in het dorp, er bestaan er twee posten. We hebben in het centrum een post en we hebben in het noorden een post. Dat ja. heeft te maken met het spoor wat door het dorp gaat. Ja, ja, ja. Dus vanuit die twee posten hebben, zodat iedereen snel uh, ter plaatse kan ja. zijn. Hebben jullie al vrijwilligers kunnen strikken of niet? Uh, dat niet, maar we hebben wel wat gesprekken al met mensen gevoerd. Oh, ja, het wel. is natuurlijk altijd van, van het een komt het ander. Hè? Je ja, niet ja, het in ja, ja, ja. de landbouw, je moet eerst zaaien en dan ook. Ik, ik. Uh, ja, ik heb nog een uh, vraagje, want ik las uh, van de week iets over uh, SOS-toegang. Ja. Daar weet u ook iets van? Uh, niet heel veel, maar uh, het heeft te maken met dat je uh, natuurlijk niet meer uh, met sleutelbossen kan uh, werken. Ja, maar ik heb begrepen dat jullie met hele grote sleutelbossen uh, af en toe uh, weg moesten. Ja. En uh, het heeft te maken dat als jij uh, zeg maar een pand hebt, een bedrijfspand, op een uh, ander object waarbij nu een uh, rookmelder afgaat, krijgen wij direct de melding. Dus ja, centraal in, die komt dan op de piepers van ons terecht. Dan uh -huh. uh, racen wij naar de kazerne en vandaar drukken we uit naar het object. Dat we dan niet meer een hele grote slotenbos bij ons moeten nemen. En dat we dan eigenlijk direct pand in zijn. Dus een kastje hebben jullie dan in de auto en dat je dat indrukt, dan. Uh... Ja gaat of die verzinkbare uh, paal naar beneden of dan gaat een, dus, een uh, slagboom open. Ja. En dat kan natuurlijk ook gewoon object niet krijgen. Dan kan het wel. Gewoon in -hmm. tijd schelen. Ja. ja. Nou ja. name uh. het, ja. het gemak en het heeft ook nog iets met privacy te maken en ook geen slotels hebben. En, uh, dat is uh. Uh. dat is ook waar. Ja, Digitaal met codes. Uh. Veiliger. Ja, ja, begrijp ik. Dat aspect zit er ook aan. En, dat, ja. dat zit al in jullie wagens nu nog niet? Bij ons ook niet. Nog niet. Maar die, dat komt er wel aan. Ik, ik moet zeggen, ik ben niet op de hoogte. Nee, nee, nee, maar ik ben, je je begrijp dat het. Uh, ja, ja, dat ja, wordt nu over Nederland uitgerold, ja, eigenlijk. Uitgerold. Ambulance is daar altijd wel heel veel. Ja, ik ben nee, uh, okay, op de nee, hoogte, maar dat, uh, dit gaat eraan komen. Nou, ik had het dat een uh, beetje ingelegd, ik had het op uh, internet gezien. Dus uh, Ik vond het wel interessant, moet ik zeggen. Um, Laat de vragen, jullie staan hier met die auto. Ja, uh, Als er nu een brand uitbreekt, en het, uh, dan moet deze wagen de de de de de ook... <laughs> nee, dit is, een, dit is puur een uh, demonstratieauto. Uh, ja. Wij hebben op dit moment een aantal, uh, ik denk 17 mannen, man, vrouwen. vrouw. Uh, die staan hier en die hebben, net als ik, uh, dienst uit ja. te piepen. Dus als die... Oh, dus maak, die speurt, dan, uh, dan moeten wij uh, eruit. We hebben een aantal ja. elektrische fietsen. Ik ben dan op de motor. En dan schuren we naar de kazerne oh, okay. om... Uh, dus uh, zolang, jullie hier, zolang jullie hier staan, ja. is er geen bron te zetten. Mag ik jullie naam geven, sorry? Ja, ik ben Frank. Ook Frank. Ja. Frank, mag je hartelijk danken voor uh, je bijdrage. En ik uh, uh, uh, ben je ouder dan 18. Uh, ik en tot, langs. Ja, ik ben tot. 70, maar ja. ik ben niet meer op mij te wachten. Nou, kijk. Je moet het zo zien, ik is zelfs 56. Okay. En is gewoon jij uh, jaartje fysieke testen. Ja, ja, dan, dan... En je met 50 ook uh, hebt nog bereikt. Okay. Dat laatste, daar kan je natuurlijk over. Uh... <laughs> nou, ja, fysieke testen. Ik denk maar niet dat ik ga feliciteren. Maar... Haha. <laughs> hey, man, je hartelijk dank en uh, een hele fijne dag nog. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Oké, okay, uh, we gaan. Uh, ja, we kunnen door. Uh... Ik denk dat we er maar mee stoppen, want uh, ik weet niet of er al muziek wordt gedraaid, maar anders uh, gaan we nog lekker muziek gedraaien. Komt-ie?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 There's a time that I remember When I never felt so lost And I felt I love the hatred, train Was too powerful to stop oh, yeah. And my heart feel like an ember And it's lighting up the dark I'll carry these torches for ya And you know I'll never drop. Yeah, Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday And everything gon' be alright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 Het is Maroon 5. Hoe, Maroon? Ja, Maroon 5. Maroon 5. Maroon 5. Maroon. Okay. Nee, Maroon met een R. Uh, ja, nou, we gaan, uh, wat gaan we doen Hans? Uh, ja, wat gaan we doen? Het is kort voor twaalf. Het is kwart voor twaalf. 10 minuten en een muziekje te gaan tot het nieuws van 12 uur. En tegenover ons uh, zit uh, Ali. Klopt hè uh, Ali?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 Vanuit pluspunt ja, wordt georganiseerd. Ja, ja. Uh, als als jongeren werken/sociaal werken hebben wij uh, diverse jongeren als vrijwilligers vandaag uh, uh -huh. actief tijdens het buurtfeest. Oh, goed, ja. Dus uh, die zijn actief binnen verschillende onderdelen. Uh -huh.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 Uh, eigenlijk kunnen tevoren. alle kinderen uit... Uh, het is voor alle jeugd en, en jongeren no no no no niet uit Niet eens uit Noord, maar uit heel Zandvoort Ja, eigenlijk. uit heel Zandvoort. Oké, ik zal even een, uh, een simpel voorbeeld geven. Uh, nou, een uh, meid van 16 jaar waarbij het altijd alles goed gaat, ouders gaan scheiden. Nou, de hele wereld uh, uh, stort, in. stort in voor haar. Ja. Dus dat betekent, uh, uh, nou daar kunnen diverse hulp, ondersteuningsvragen van pas komen. En uh, eigenlijk als je in een vroeg stadium met al signaleert het gesprek mm hebt, -hmm. het vertrouwenspersoon hebt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 dus dat betekent dat ze de ruimte hebben om aan te sluiten. Maar jullie doen dat met kinderen? Uh, hebben jullie dan ook contact met ouders? Uh, ja, Ga je bij ouders op bezoek? Zeker, of zeker, iets, zeker. Uh, ja, ja, als, als het, als het de het goede is, is van, het, van het kind. Dan ja, ja, ja, ja. Uh, zijn de ouders. Uh, en ouders zijn vaak wel een uh, belangrijke factor bij het uh, opgroeien van een kind. Ja, lijkt me. Dus uh, uh, vaak is, zijn ouders ook wel betrokken. Maar ook partners. En uh, zolang het maar te goede komt van het, van het jongere. En ja. is social media jullie uh, grootste communicatieplatform? Uh,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 Uh, <coughs> nee, niet per se. Maar ook uh, vaak kun je zeg maar, vanuit, vanuit de krantenartikelen die, dan, die mm -hmm. je dan komen online gaan delen. Ja, en plus ja. we hebben een redactie zeg maar, uh, die daaraan meewerkt. Ja, dus dat ja, betekent ja. een kader van een beetje talentontwikkeling. Dat zij bijvoorbeeld uh, zelf uh, artikelen kunnen schrijven, foto's maken, noem maar op. Het, het is voor jou een voltijdige baan? Uh, ja, ja. Dus, ja. dus ja. gewoon 65 36 uur in de week of zo? Ja. Ja, ja, ja. Okay. ja. ja. En uh, hoe ben jij opgeleid dan nou, als jongerenwerker? Uh, nou, tegenwoordig heet het opleiding Social Work. Ja. Uh, uh -huh. Nou, ik, uh, voor mij was dat al een tijdje terug dat ik afgestudeerd was. Dat heette toen destijds Culturele uh, CMV. cultureel uh -huh. Maatschappelijke Vorming. Oké. Okay. En ja. waar was dat dan? Op de, uh, dat was uh, op Hogeschool? de Han in Nijmegen. Oh, in Nijmegen. in Nijmegen. ja. ja dus ja. je komt niet, niet uit Zandvoort? Nee, nee, oorspronkelijk niet. Hoe, hoe, nee. kon, hoe ben je terechtgekomen? Uh, nou, op een gegeven moment, uh, uh, nou, ik, ik als professional uh, uh, werd door diverse organisaties dan uh, soort van uh, ingehuurd om uh, mijn expertise uh, neer te zetten. Ja, ja, ja. En ben je blijven hangen? Ja, en uh, ja. toen uh, ben ik blijven hangen. Dat hoe is je het in antwoord? Uh, ik heb het naar mijn zin, anders was ik niet blijven hangen. Hoe lang ben je hier al? Uh, nu al uh, zeker twee jaar. Twee jaar, oké. Okay. Okay. Ja, ja. ja. En ga je ja. wel naar strand? Duinen? Uh, zeker weten, ja. zeker weten. Ja. Dus uh, en je, ik zeg, je zeg ook uh, heel vaak uh, dat het wel heel grappig is. Uh, dat, uh, nou, ik werk in meerdere gemeentes, heb ik ook gewerkt. Mm -hmm. okay. uh, heel vaak jongeren die denken dan strand, oh woonden wij daar maar. Ja, maar als ik ja. hier dan jongeren spreek, uh, die zeggen van nou nah, strand, die hebben we genoeg gezien joh. Ja, ja. <laughs> daar gaan we met niet meer te maken. Ja, ja, ja. En woon je ook in Noord? Uh, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ja. Nee, nee, zou kunnen. Het ja, zou nee, kunnen, worden, maar... Nee. Uh... Uh, wat vind je van Pluspunt als organisatie hier? Je hebt meerdere organisaties gezien. Ja. Uh, hoe Pluspunt hier aangepakt wordt, ben je tevreden? Uh, kan het beter? Ja, zeker. Ja, kijk, je, je kunt nooit zeggen dat, dat het perfect nee. gaat, mm -hmm. uh, want dan is er iets niet goed. Maar ik, ik, ik denk zeker dat Pluspunt als organisatie en wij als organisatie goede stappen zetten... ...in het kader van het stukje buurtparticipatie, dat stukje preventieve ja. en de uh, betrokkenheid met, met inwoners en, uh, en, en gemeentesantwoord... Uh, ja.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 Uh, nou, We hadden natuurlijk die, uh, die kate bij Galilee staat, hè? Ja. Die, bij die twee flats, die nieuwe ja. flat, ja. ja. ja. die is weggehaald, ja. moet er is eigenlijk niks voor terugkomen. Ook. Nee, nee, nee, klopt. Uh, alleen uh, het is, het is, zeg maar, wij, wij kunnen uh, niet de keuze gaan maken. Nee, en, dat begrijp ik. Het, het is gewoon een politieke heet, uh, keuze. Ja, het is ja, een politieke is, keuze inderdaad. En wij ja. kunnen.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 Kom maar.